Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen in Rio is Epke Zonderland zojuist in de finale op de rekstok gevallen. Hij raakte niet geblesseerd, hij kon verder turnen, maar een medaille kan hij nu wel vergeten.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 Playboy-oprichter Hugh Hefner heeft zijn beroemde Playboy Mansion in Los Angeles... voor 100 miljoen dollar verkocht aan zijn buurman, een 33-jarige multimiljonair. Voorwaarde voor de verkoop was dat de 90-jarige Hefner in het pand mag blijven wonen... zolang als hij leeft. En daarna wil de nieuwe eigenaar de mansion bij zijn eigen perceel trekken. Hefner kocht de Playboy Mansion in 1971, naar nou verluid voor een miljoen dollar. Het landhuis is vooral beroemd door de feesten die er worden gehouden met Playboy-modellen.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 mm -hmm. Yeah. <laughs>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 u gaat luisteren naar zijn nummer Voyage.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 Oftewel, insa insensate van Stengerts. Dat was Stengets. We gaan verder met Fernando Laimarinhas, een Portugees. Hij is al op uh, vroege leeftijd verhuisd naar België en later naar Nederland. Hij heeft in uh, 2013 een album gemaakt samen met Marvalda Arnaut en Erik Vloeimans. En nu gaat luisteren naar Melancholia. And Ik moest a, a melancolia, não. Ela apagava en no meu coração. É um frio. Alma sensue, eixe vazio.